6 uur. met het NOS-journaal. De bestorming van Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada lijkt uit te blijven. Na een oproep op Facebook had een miljoen mensen aangegeven naar de zwaar bewaakte basis toe te komen. Maar uiteindelijk zijn er zo'n 2300 nieuwsgierigen verschenen. Drie mensen zijn aangehouden, onder andere voor het betreden van verboden terrein. Op het complex worden spionagevliegtuigen getest en manschappen getraind... maar volgens geruchten worden er buitenaardse wezens en ufo's bewaard. Vorige week werden twee Nederlandse youtubers opgepakt... voor het betreden van Area 51. Zij moeten een boete betalen van enkele duizenden euro's. De IJslandse publieke omroep heeft een boete van 5000 euro gekregen... van het European Broadcast Union, de organisatie van het Songfestival... Aanleiding is het IJslandse optreden tijdens het liedjeswedstrijd in Israël in mei dit jaar. Een van de dansers toonde een banner in de kleuren van de Palestijnse vlag met het woord Palestina. Volgens de regels van de IBU is het niet toegestaan om politieke boodschappen uit te dragen tijdens de uitzending. De IJslandse omroep heeft bezwaar gemaakt tegen de boete omdat ze niet verantwoordelijk is voor het gedrag van deelnemende artiesten. Malta gaat onderzoek doen naar de moord op een prominente journalist in 2017. Gekeken wordt of de aanslag voorkomen had kunnen worden. De vrouw kwam om het leven door een autobom. Ze stond bekend om haar onderzoeken naar corruptie... en mogelijke banden tussen de premier en de georganiseerde misdaad. Er zijn drie mannen opgepakt voor betrokkenheid... maar de rechtszaak is nog altijd niet begonnen. President Trump heeft de Oekraïense president onder druk gezet om onderzoek te doen naar de handelspraktijken van Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Volgens Bronnen in Washington zou de zoon van de democratische presidentskandidaat banden hebben met een Oekraïens gastbedrijf en heeft zijn vader dat geprobeerd te verdoezelen. Trump zou hebben aangedrongen het onderzoek naar de zoon te heropenen. Het weer in de ochtendkant op een lokale mistbank. Later breekt de zon door en wordt het zo'n 21 tot 25 graden. Morgen kan het nog een graadje warmer worden, maar dan is er ook kans op een regen of een onweersbui. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren.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 I For all the day